De schuldencrisis in sommige Europese landen toont aan dat grote en langdurige tekorten een bedreiging zijn voor de welvaart. De huidige economische situatie vraagt om maatregelen. Het bezuinigingspakket dat de regering u voorlegt is dan ook omvangrijk. De voorstellen raken de koopkracht van alle Nederlanders.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 Maar het is wel duidelijk dat 2012 voor veel mensen een zwaar jaar gaat worden. Premier Rutte benadrukte dat de overheid kleiner moet worden. Volgens hem blijkt nu nog meer dan vorig jaar dat het nodig is om 18 miljard euro te bezuinigen. Die 18 miljard, het valt me op in de alle tegenbegrotingen. Veel partijen hadden daar kritiek op en nu zeggen alle partijen... die 18 miljard, ja dat is toch wel echt nodig hè, als je de tegenbegrotingen bekijkt. Dus daar is blijkbaar kamerbreed nu overeenstemming over. Wij zeiden al een jaar lang dat moet... Want je kunt niet doorgaan met die rekening door te schuiven naar komende generaties. Hij bestrijdt dat het kabinet weigert te hervormen. Op allerlei manieren zijn we Nederland aan het moderniseren, zei Rutte. De PvdA verwijt het kabinet een gebrek aan leiderschap. Het is niet opgewassen tegen de problemen van de toekomst, zegt partijleider Cohen. Volgens hem raakt de opeenstapeling van de bezuinigingen grote groepen mensen. Cohen mist bij het kabinet het gevoel van urgentie voor het oplossen van de eurocrisis. Het is echt ongelooflijk belangrijk dat, dat uh, het kabinet daar nou met volle kracht ook achter gaat staan. En waar daar in de, in, in de miljoenennota het nodig over te vinden was... was er vandaag in de troonrede viel geloof ik het uh, woord Europa één keer. En daar begrijp ik dan helemaal niks van hoe dat dan zit. Gedoogpartner PVV is blij dat het woord Europa in de troonrede minder vaak voorkomt dan in de miljoenennota. De PVV zegt verder zeker te weten dat de doelstellingen van het kabinet op het gebied van migratie worden gehaald. En hoe verder het kabinet van onze streefcijfers afkomt, hoe ingewikkelder het wordt, zegt Wilders. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiverwachtingen voor de westerse economieën naar beneden bijgesteld.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 Het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat neerslag vallen. Morgen ook bewolkt en van tijd tot tijd regen. En het wordt dan 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Later wordt het vanuit het noordwesten droog. De dagen daarna meer zon en vrijwel overal droog. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Eembrugge en Knoop het Hoevelaken, 8 kilometer... Er is daar een ongeluk gebeurd, daarbij is een paardentrailer dwars op de weg beland. De hoofdrijbaan is daardoor dicht bij knopend Hoevelaken, het verkeer kan wel via de parallelbaan. Maar er staat dus een lange file, dus beter is het om voorlopig om te rijden via de A27 en de A28. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat overigens wel file. Tussen knopend Hoevelaken en Nijkerk 4 kilometer.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op beavaart.nl Dit is Radio 1. Leden van de Staten-Generaal. Prinsjesdag 2011. Leef de koningin. Hoera! Hoera! Hoera! Lucella Carasso en Bert van Sloten. We zitten in het gebouw van de Tweede Kamer naast die hele grote roltrappen. Daar beneden zit de radio Radio 1 en aan tafel zit ondertussen ook premier Rutte. Goedemiddag meneer Rutte. Goedemiddag. Nou hoor ik net in het uh, journaal dat het IMF de prognoses weer verder naar beneden bijstelt. Had u daar al rekening mee gehouden bij het opstellen van troonreden en miljoenennota? Ja, wij stellen de stukken op altijd op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau. Uh, en dat houdt ook rekening Bureau, met met ja, het feit natuurlijk dat überhaupt er donker weer aankomt uh, naar Europa. Maar hoort het blijkt maar uit dat het hoogst onzeker is uh, dat we te maken hebben met uh, bewegende achtergronden. En dat we daarom ook extra voor moeten zorgen dat we de Nederlandse economie aan de gang houden. Zeg, en dit is uw eerste Prinsjesdag als premier. Laten we wat dat betreft even weggaan met die sombere wolken, want het is toch een bijzondere dag. Wat, wat is nou het meest wennen vandaag voor u? Uh, nou, wat heel bijzonder is, is om daar op die stoel te zitten. En ook, ja, uh, dat je al een beetje weet wat de koningin gaat zeggen. Uh, omdat we daar natuurlijk ook aan gewerkt hebben als kabinet. Voorkennis. Dat is natuurlijk anders dan wanneer ik daar... Ja, als, met voorkennis. Hè. Je zit daar anders dan als uh, fractievoorzitter. dan moet je wel afwachten uh, wat die regering ervan gemaakt heeft. En we hebben een aantal ministers in uh, chaket gezien vandaag. Hoe ging dat bij u toen u vanochtend uw, uw kledingkast opentrok? Nou, ik huur zo'n ding. En ik geloof de meeste collega's, want... Uh, verder dragen we zo'n uh, apparaat niet meer zo vaak. Uh, en uh, ik heb het eerder meegemaakt. Als staatssecretaris in eerdere kabinetten balkende mocht ik ook al uh, in zo'n pak. Ja, nu in gewoon pak, want wel snel weer wisselen. Ik kan u verzekeren dat zodra ik de ridderzaal verliet, het eerste wat ik deed was weer omkleden. Maar het is een mooie traditie. En leden van de Raad van State... de. Leden van het kabinet, die hebben dan zo'n uh, jaquette aan. Ja, het is uh, allemaal onderdeel van het, van het uh, ritueel en dat is mooi. U had het net over die donkere tijden. Uh, dit weekend ben Verwaaien uw politiek adviseur of oom of luisterend oor of coach goede vriend, of goede vriend. goede vriend. Die zei Rutte weigert zich emotioneel te engageren aan negatieve scenario's. He, heeft hij daar gelijk in? Ja, maar daarmee bedoelt hij niet uh, uh, uh, dat ik niet open sta voor... Problemen die eraan komen, daarmee bedoelde hij geloof ik dat hij mij een paar jaar geleden wilde waarschuwen van mijn persoonlijke politieke toekomst. En toen geen zin had na te denken, toen het slecht ging met mijn partij, dat het ook bij de verkiezingen slecht zou gaan. Maar dat betekent niet dat ik niet open sta voor eventuele verslechterende economische situaties. Nee, maar u, dat optimisme van u, dat wilt u ook op zo'n dag als vandaag er wel inhouden volgens mij. Of, of zien we dat verkeerd? Nee, ik, ik ben in de kern optimist en daar is ook al een reden voor, omdat we in een van de mooiste landen van de wereld leven, we, we stijgen op de lijstjes van de meest innovatieve economieën. Ja, en weinig faillissementen, weinig werklozen, dat vonden wij een enorm compliment eigenlijk aan het vorige kabinet. Ja, klopt. Het vorige kabinet heeft uh, een paar dingen goed gedaan. Uh, bleek achteraf, hè? want ik heb u hier nog wel eens heel negatief meegemaakt over dat kabinet. Nou, dat zat hem op iets anders. Ik, mijn verwijt aan het kabinet was niet toen dat ze uh, de begrotingssystematiek lieten werken. Met andere woorden niet meteen gingen bezuinigen. Mijn verwijt was dat ze niet de bezuinigingen klaarzetten. Terwijl ze al wisten uit de cijfers van het Centraal planbureau dat het nodig was. Nou, uiteindelijk is het kabinet gevallen. En hebben wij dit uh, verder uh, aangepakt. En overigens ook nog het rompkabinet van CDA en ChristenUnie hebben heel goed werk gedaan. Dat was mijn verwijt toen. Uh, wij zijn nu al bezig om die problemen aan te pakken. Ja, en daar zijn een hoop vragen over van ons. Maar ook van luisteraars. Want die hebben wij gevraagd om dit jaar vragen te stellen. Zodat wij het niet altijd alleen zijn die dat doen. Uh, Bert. Ja, want dat kon je sturen naar prinsjesdag.nos.nl uh, Gitta van de Eertweg heeft een uh, vraag gesteld. Die zou willen komen, maar ze is er niet. Maar daar is volgens mij een goede reden voor, mevrouw van de Eertweg. Want uh, waarom kunt u niet komen? Ja, ik heb een uh, gehandicapte zoon en daar heb ik gewoon heel veel zorg mee. Ja, die moest ik vanmiddag dus ook verzorgen. Dat was de reden dat ik niet naar Den Haag kon komen, helaas. Want u heeft een groot gezin. Ik heb een gezin van zes kinderen. Ja, dat, dat, klopt. dat noemen wij tegenwoordig toch wel een groot gezin. Um, u, heeft, u heeft een vraag voor de premier, voor meneer Rutte. Wat is uw vraag aan meneer Rutte? Nou, Wij hebben een gezin dus van zes kinderen... en waarvan één kind dus zwaar gehandicapt is... die heel veel zorg nodig heeft. En uh, We besparen al heel veel kosten op de gezondheidszorg... bijvoorbeeld door alles zelf te doen. En als dank voor dat word je op alle dingen nog extra gekort. Onder andere op kinderbijslag, TOG, de zorgtoeslag... De zorgpremies stijgen, de eigen bijdrage in de zorg. De eigen bijdrage in de WMO wordt hoger... terwijl er al zoveel door de gemeente uit de WMO is gehaald. Zal ik even die afkortingen bepaalde... gaan, uh, gaan, gaan toelichten? De TOG, <laughs> dat is de tegemoetkoming ouders met gehandicapt kind. En de WMO, dat ja. is de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat iedereen het ja, even kan boos. volgen. Goed, u, en, en eigenlijk Sorry. is uw vraag van waarom wordt er zoveel gestapeld? Meneer Rutte. Ja, we hebben er nog meer. Want ik heb ook, ja, een bepaalde, ook nog meer. Bepaalde, ja, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen... worden ondertussen ook niet meer vergoed door de beperkingen in het pakket. Het snijden. Ja. Voor veel mensen in het heel noodzakelijk pgb. Het nou, rugzakje gaat eraf. Ik, ik, het ik, ik wou het even daarbij laten, want ik kan de premier ja. nog antwoord geven. Meneer ja. Rutte. Ja. Ja, goed. Om te beginnen, ik wint er geen doekjes om. Wij gaan 18 miljard bezuinigen. Dat merken we allemaal. Uh, gemiddeld gaat de koopkracht er een procent op achteruit. Maar we weten ook dat er gezinnen zijn... ook met een laag inkomen die er extra op achteruit gaan. En dan doen we twee dingen. Ten eerste bij het vormgeven van al die maatregelen. Dat proberen we zo te doen dat we zo min mogelijk dat stapelen van problemen hebben bij gezinnen... zoals bij mevrouw, die te maken hebben met meerdere regelingen tegelijk. Ten tweede, waar dat niet lukt... en helaas lukt het niet altijd om dat te voorkomen... geven we 100 miljoen extra aan de gemeente voor de bijzondere bijstand... zodat men ook maatwerk uh, kan toepassen. Uh, mevrouw noemt een hele hoop hervormingen die we nog moeten vormgeven. Er zijn er een paar nu, we staan er op de rails. Heel veel andere die moeten nog worden uitgevoerd. Ja. En bij die uitvoering zullen we opnieuw ze toetsen die uitvoering, die vormgeving op wat betekent dat nou als dat zich voordoet... meerdere van dit soort veranderingen bij één gezin. Ja, maar, want mevrouw van uh, de Eerdweg, uh, helpt dat een beetje? Dat bijvoorbeeld die, die, die bijstand die klaarstaat, uh, een bedrag van 100 miljoen... waar u dan misschien een beroep op zou kunnen doen, uh, is dat een oplossing voor u? Nou, ik hoop toch niet dat ik daar ooit in uh, terecht kan komen met mijn zes kinderen. Want de toekomst voor die kinderen wordt natuurlijk daardoor ook onzeker. Terwijl juist hun de, de bouwstenen van de toekomst zouden moeten kunnen zijn... Dus ja, En ook inderdaad, heel veel dingen ja. blijven heel onzeker. En ja. daardoor is het voor ons allemaal extra lastig. Nee, maar ik vraag niet om, om mevrouw om de, uh, gebruik te gaan maken van de bijstand. Ik zou zeggen, liever niet. Hè. Uh, <lacht> zo min mogelijk mensen in de bijstand. De bijzondere bijstand is er wel voor mensen die uiteindelijk zeggen... wij komen toch zo in de knel te zitten door een aantal uh, stapelingen. Die proberen wij dus te voorkomen in de vormgeving van die maatregelen. Zo afspraak met de Kamer. We hebben er ook speciaal over gerapporteerd nu. Dit keer bij de miljoenennota. Uh, mevrouw van de Eertweg noemt een aantal regelingen die we nog moeten vormgeven. Noemt er ook een paar, zoals de PGD waar we mee bezig zijn. Maar neem bijvoorbeeld de PGB. Als iemand naar een verpleeghuis zou moeten, dan zorgen we ervoor dat de PGB er blijft. Komt er komt zelfs geld bij, dat leggen we vast in de wet. En voor de overige groep geld, dat we het zo willen inrichten dat waar mensen behoefte hebben aan zorg, die ook in de toekomst beschikbaar blijft. Nou, dat moet op zich wel weer een geruststelling zijn, mevrouw Van de Eerdweg. Een hoop nou, maatregelen moeten nog worden uitgewerkt in ieder geval. En de premier, ja, klopt, zeker. De de premier heeft toegezegd aan, aan, aan u dat hij er in ieder geval elke keer naar zal kijken. Ik dank u wel voor, uh, voor uw vraag en dat dank u, u de moeite heeft genomen. En ook de premier, bedankt. Want wij hebben het uh, nu over de maatregelen die komend jaar worden genomen, uh, premier Rutte. Uh, er is wellicht een, een noodzaak om nog meer te gaan bezuinigen. Maar dat wordt natuurlijk een, een lastige, hè? want dat kan de economie ook afremmen. Als u het nu zou moeten zeggen, zitten er nog meer bezuinigingen aan te komen buiten die 18 miljard? Als u het me nu vraagt, is het eerlijke antwoord dat we het nu niet verwachten. Op basis van onze eigen prognoses, op basis van wat het Centraal Planbureau ons laat zien. Dan zie je wel dat we uh, uiteindelijk minder goed uitkomen met het terugdringen van het financieringstekort dan we wilden. Maar we hebben altijd gezegd, we accepteren maximaal 1% afwijking van onze plannen. We zitten nog binnen die, dat procent. Uh, en je wilt niet meteen bij een achteruitgang extra gaan bezuinigen, want dan ga je inderdaad ook kapot bezuinigen. Zou je nou over dat procent heen gaan, dan moet je wel extra maatregelen nemen. Maar onze cijfers laten zien op dit moment dat dat niet aan de orde is. Nee, maar stel dat Europa snel verslechtert, zoals nu, waar, waar kom je dan in terecht? Kom je dan toch bij de, de taboe zoals de hypotheekrenteaftrek terecht, waar heel veel economen van zeggen, daar moet het kabinet uiteindelijk vroeg of laat aan? Uh, kijk, voor mij is de hypotheekrenteaftrek geen taboe. Alleen het is een maatregel waarvan ik, niet omdat het een taboe is, maar omdat ik een verstandig vind, hypotheekrenteaftrek. Daar zoek ik geen oplossing. Want hypotheekrenteaftrek is niks anders en niks meer en niks minder dan een correctie op de veel te hoge belastingdruk in Nederland. Mensen met een huis kunnen een stuk aftrekken en betalen dan wat minder belasting. En dat zorgt voor bezitsvorming. Dus het is voor mij geen taboe. Ik vind een hypotheekrenteaftrek een prima instrument. Zou het daar dus ook niet willen zoeken. Ja, en er is altijd wel een econoom te vinden die een bepaald standpunt van het kabinet niet goed vindt. Dat is wel een wat mooier van de economen. Uh, maar je, zult, je zou kunnen terechtkomen in de situatie dat je toch wat meer moet bezuinigen. We zien het nu nog niet, maar het zou denkbaar zijn. En kom je dan bijvoorbeeld bij de zorg uit als je niet bij de hypotheekrenteaftrek terechtkomt? Nou, als het zover zou zijn, dan zegt het gedoogakkoord wat we met z'n drieën hebben gesloten... dan moeten we extra maatregelen nemen, maar dat zal een zonder onderhandeling zijn. Hè? Geert Wilders heeft al een uh, voor, voorzet gegeven, dat hij zegt ik ga dan op Henk en Ingrid letten. Nou, CDA en VVD zullen uiteraard ook op Henk en Ingrid letten... en ook op met een Fatma en iedereen uh, verder... En Fatima en iedereen verder. Uh, en dat doen we omdat we dan te maken zouden hebben in, dat in die situatie met extra bezuinigingen. En dan moet je bereid zijn natuurlijk met elkaar erover te onderhandelen. Goed, dat is voor later zorg vandaag Prinsjesnacht de begrotingen voor het komend jaar. Premier Rutte, dank dat u bij ons was. Er is nieuws uit Afghanistan. Renate Evers. Renate Evers. Waar is Renate Evers? Want Renate heeft het laatste nieuws uit Afghanistan. Er is namelijk iets gebeurd. Dat horen we zo. Eerst dan even naar Gio Lippens. Doen we het WK wielrennen. WK wielrennen Gio de vrouw. Ja, Goeie tijd gereden door Ellen van Dijk. De Nederlandse 24 jaar oud pas. Ze rijdt wel al de vierde wereldkampioenschap. En voorlopig staat ze gewoon even op de tweede plek achter. Die Clara Hughes, die schaatser, die weer opnieuw begonnen is eigenlijk met fietsen. Ze zou eigenlijk geen topsport meer willen bedrijven. Maar uiteindelijk heeft ze dat toch gedaan. Zij was er nu nummer 6 van de Olympische Spelen is Sydney en de nummer 3 van Atlanta. Daar praten we gewoon over de vorige eeuw. Maar zij staat voorlopig nog even bovenaan en mag dus in die hotseat plaatsnemen. Kijken we nu naar de tijd van Marianne Vos. Na het eerste meetpunt en dat is 6,7 kilometer. Ja, het is geen super tijd van Vos die ze daar uh, rijdt. Ze rijdt voorlopig de zesde tijd. 10 seconden langzamer dan een dame uit Azerbeidzjan die op die plek nog de snelste tijd had. Maar later voorbij werd gereden door Clara Hughes. Dus Juks nog steeds voorlopig op één gevolgd door die Ellen van Dijk. Die dan mag blijven wachten wat de concurrentie gaat doen. Maar voorlopig daar nog hoog en droog zit. Zij voorlopig dus op de tweede plek. Gio Lippens. En inmiddels hebben we ook Renate Evers gevonden met het laatste nieuws uit Afghanistan. De Afghaanse oud-president Rabani is bij een bomaanslag gedood.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 U bent terug in Den Haag. Nog uh, zo'n twaalf minuten hebben wij uitzending hier vanuit de centrale hal van de Tweede Kamer. Mark Rutte, de premier, was net te gast. Uh, nu Edith Schippers, minister voor Volksgezondheid. Welkom. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe zou u uw begroting typeren die u uh, heeft gepresenteerd voor deze Prinsjesdag? Nou, al mijn collega's moeten bezuinigen of op zijn minst blijven ze gelijk. En ik ben eigenlijk de enige bewindspersoon wiens uitgaven met 15 miljard stijgen deze kabinetsperiode. Dus er wordt wel eens jaloers naar mij gekeken in de ministerraad. Ja, er wordt ook steeds meer geld aan zorg uitgegeven. Dat komt lang niet alleen door de vergrijzing, zegt het Centraal Planbureau. Waar wordt het volgens u nog meer door veroorzaakt dat er zoveel geld naar de zorg moet? En steeds meer. De toename van chronische ziekten is ook een heel belangrijk onderwerp. Uh, oorzaak. Je ziet dat uh, uh, vroeger gingen ontzettend veel mensen dood aan kanker, nu helaas ook nog. Maar ook heel veel mensen uh, blijven leven, uh, maar hebben dan wel een chronische ziekte en slikken daar medicijnen voor. En die medicijnen zijn dan weer duur. Dus die technologische ontwikkeling zorgt ervoor ook... dat wij weer steeds meer chronische zieken krijgen. En is het ook iets in de samenleving dat patiënten mondiger worden? Zeggen, ik vertrouw de huisarts niet, doe mij nog maar een specialist... en trouwens ook nog maar een second opinion? Dat kost wel geld, maar daar zit niet de grote stijging in. De grote stijging zit echt in dat mensen niet alleen langer leven... maar langer leven met chronische ziekten. En die chronische ziekten die zorgen ervoor dat wij medicijnen, behandelingen, technologieën eh, hebben, nodig hebben die hen eh, dat leven ook bieden. Ja, een grote kostenpost eh, is ook de geestelijke gezondheidszorg. Daar heeft u al eerder dingen over gezegd. Zo'n 5 miljard volgens mij is daarmee gemoeid. Wat zegt dat volgens u over de samenleving dat, dat ruim 1 miljoen daar mensen daar gebruik van maken? Nou, het zegt mij vooral, de groei baart mij vooral zorgen. Als je kijkt naar de afgelopen negen jaar, dan zie je dat de groei aan de geestelijke gezondheidszorg meer dan verdubbeld is. Ieder jaar komen er 10% patiënten bij. Die groei die baart mij zorgen en ook dat zij die nieuwe patiënten voornamelijk naar die duurdere instellingszorg gaat. Die zorg die zij, misschien gaan ze niet in een instelling, maar die krijgen ze wel van een instelling. En is dat niet goed? Nee, want wij hebben veel goedkopere, maar ook veel betere, uh, uh, voor lichtere vormen van uh, ziekte. Veel beter in de eerste lijn uh, kunt u daar de zorg halen. Maar die wordt overgeslagen, men gaat eigenlijk direct door naar die duurdere tweede lijn. Want wat is die eerste lijn dan? Die eerste lijn is bijvoorbeeld de psycholoog die in een gezondheidscentrum zit. En uh, die is er eigenlijk voor die lichtere vormen van uh, zorg... zoals wij ook eerst naar de huisarts gaan voordat we naar de specialist gaan. Ja, en die, en die tweede lijn, dat is dan de, de psychiater? Zeg maar het ziekenhuis. Het, uh, het ziekenhuis is dat voor de somatische zorg. En de geestelijke uh, gezondheidsinstellingen is dat voor de geestelijke gezondheidszorg. Nou, wij hebben luisteraars gevraagd voor vandaag uh, vragen te stellen aan de minister... zodat niet altijd wij aan het woord zijn... Bij u, voor u kwamen een hoop vragen binnen. Bert van Sloten zit bij iemand die een vraag ja, verwerkt. niet Jaspers, continentverpleegkundige. Eerst eventjes, wat ben je dan? Continentieverpleegkundige. Ik werk in een algemeen ziekenhuis. Ik begeleid en help mensen onder andere met incontinentie. Verlies van urine, verlies van ontlasting. Ik begeleid ze zowel psychosociaal als uh, zoeken passende hulpmiddelen voor die, uh, voor die mensen. Nou, dan weten wij eventjes inderdaad wat uw achtergrond is. U heeft een vraag voor de minister. Wat is uw vraag? Ja, um, het eigen risico in de zorg uh, wordt uh, aankomend jaar weer hoger. En uh, hulpmiddelen moeten in eerste instantie betaald worden... Uh, vanuit de eigen bijdrage, ook incontinentiemateriaal. Voor veel mensen is het een hogere, ja, wordt het een hoger drempel... om, om te starten met incontinentiemateriaal. Uh, beseft u in hoeverre dit soort maatregelen doorwerken bij de patiënten? Mevrouw Slippers, Ik besef mij dat heel goed. Ik heb een advies gekregen van het college voor zorgverzekeringen. Dat zijn onze deskundigen over waar je een eigen betaling voor kan vragen... wat er in het basispakket moet. En die hadden mij eigenlijk geadviseerd... om speciaal voor incontinentiemateriaal een eigen bijdrage in te voeren. Dat heb ik niet gedaan. Ik, la, ik laat het eigen bijdra, die eigen bijdrage achterwege. We hebben wel in de gezondheidszorg een eigen risico. Mensen die chronisch gebruik maken van zorg, chronisch zieken, krijgen voor dat eigen risico een compensatie. Want anders zouden we het oneerlijk vinden dat iemand die standaard ieder jaar... door zijn chronische ziekte altijd het eigen risico opmaakt... dat hij eigenlijk altijd dat geld kwijt zou zijn. Dus we hebben daar een speciale compensatie voor in het leven geroepen. Zodat we dat toch weer eerlijker maken. En dat we allemaal wel een drempel hebben, maar wel evenveel. Ja, bent u een beetje bang dat het gaat stapelen? Ja. Ik ben er bang van, van wel. Als je da daar straks die moeder hoorde met dat uh, kind wat, wat erg gehandicapt was... die een vraag had... Voor premier Rutte, daar geldt dit natuurlijk ook voor. Want het, uh, de, de kosten lopen op. Noemt u eens een paar voorbeelden? Um, incontinentiemateriaal, uh, mensen die dat niet. Het uh, ja, taboe is gewoon heel erg groot. Dus de eerste stap uh, om te zetten, om dat te gaan gebruiken, uh, is al heel wat. Er is een heel hoge drempel. Stel dat mensen dat in de toekomst niet meer gaan doen, uh, dan, ja, dan krijg je emotionele problemen, sociale isolatie. Ja, dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Hè? Dat het, laten uh, we zeggen, mensen er ook niet over durven te praten. Ze zetten die stap heel laat. En dan ben je al vrij aan de late kant, mevrouw Schippers. Ja, maar eigenlijk is de situatie voor deze mensen voor de eerste stap niet veel anders dan dat die nu vandaag de dag is. Want er is nu ook al een eigen risico. Dus wat dat betreft verandert er niet veel. Het is wel zo dat wij in de gezondheidszorg maatregelen hebben genomen, zodat de laagste inkomens uh, um, uh, dat daar de maatregelen eigenlijk een beetje. Uh, Plussen minnen tegen elkaar wegvallen. U bent gaan nivelleren. De rekening komt daar echt inderdaad bij anderhalf uh, modaal. Die moet uh, meer gaan betalen. Uh, de zorg wordt veel duurder. Wij willen dat iedereen die dat nodig heeft dat ook kan krijgen. Ook met mensen met een kleine portemonnee. En de consequentie daarvan is inderdaad dat een deel van die rekening wordt betaald door mensen met een wat grotere portemonnee. Ja. Bent u daar een beetje door gerustgesteld? Ja, ik. ik, ik. Ik denk vooral dat de hulpmiddelen een, een, een goede besparing kunnen zijn voor de gezondheidszorg om, um, um, om verdere kosten te besparen. Omdat de hulpmiddelen in eerste lijn inderdaad een hele, heel goed hulpmiddel kunnen zijn. Ik Tot. heb daarom ook geen aparte eigen betaling voor deze hulpmiddelen ingevoerd. Het antwoord van u, mevrouw Schippers, op Martinique Jaspers. Um, nu geen bezuinigingen. U zegt nou, ik ben een van de weinigen waar geïnvesteerd wordt, een van de weinige ministers. Komend jaar kan moeilijk worden, hadden we het net ook over met premier Rutte, vooral het jaar daarna natuurlijk. Ziet u die bezuinigingen wel aankomen bij de zorg? Nou, Wat ik zie is dat ik alle eh, kracht moet zetten om het 15 miljard extra te laten blijven en niet 18 miljard te laten worden. Dus wat je ziet in de gezondheidszorg is dat de neiging om toch meer uit te geven heel groot is... Uh, omdat er ook vaak uh, uh, veel beroep op wordt gedaan. En ik zal dus iedere keer als er ergens uh, de groei harder is dan wij met elkaar hebben afgesproken, dat geld moeten terughalen. Ja, maar vreest u dat er verder nog extra bezuinigd zou moeten worden of is dat heel lastig met de PVV? Ik ga er niet van uit. Uh, wij hebben onze begroting net neergelegd. Uh, komend jaar gaan we daarmee doen. En daarna uh, kijken we weer verder, maar daar ga het dus nu niet vanuit. Dan zullen wij uw dag ja. nu niet verder verbesten. <laughs> Mevrouw Schippers, minister ja, van Volksgezondheid, geniet. dank u wel. Graag gedaan. Joost Vullings, uh, het wordt tijd om een beetje de balans uh, op te gaan maken... zo uh, aan het eind van de Prinsjesdag. We gaan natuurlijk hier op Radio 1 nog wel even verder... maar hier, eind van de Prinsjesdag, bedoel ik dus bij alle reacties uh, en dergelijke. Even de grote lijnen schetsen. Een somber beeld? Jazeker. Kan het nog somberder? Uh, ja, het kan zeker somberder. Kijk maar, of luister er maar naar uh, minister van Financiën, uh, Jan Kees de Jager. Die was een stuk somberder dan de miljoenennood. Hij had het over een storm. En die storm gaat schade aanrichten. Alleen we weten nog niet hoe groot die schade gaat worden. En dat bepaalt wel een beetje de discussie van vandaag. Want ja, we vroegen natuurlijk aan Rutte van, uh, gaat u dan extra bezuinigen? Ja, dat, dat gaan we doen als het echt te erg wordt. Hebben ze uh, ik zeggen, een soort grens voor afgesproken. Als we daardoor heen zakken, gaan we extra bezuinigen. Maar je merkt dus aan de oppositie, die zegt: ja, extra bezuinigen. Maar dat moet ook een gelegenheid. Zijn ...om bijvoorbeeld wat meer dingen te gaan hervormen. En dan hoor je bijvoorbeeld minister Kamp en die zegt... ...die gooit de deur dicht. Als het gaat over de arbeidsmarkt, ontslagrecht, WW-duurverkorting... ...zegt hij, daar gaan we niet aan beginnen... ...want die afspraken hebben we met z'n drieën gemaakt. Hypotheekrenteaftrek, hetzelfde verhaal. En ik denk dat dat uh, uh, de discussie van morgen gaat uh, beheersen... ...in dit, uh, de algemene politieke beschouwing. Hè? Ja, is het een beetje dat ze elkaar te veel vasthouden met, met z'n allen? Nou, Het is natuurlijk heel lastig, want... Uh, de, de PVV zijn hele harde afspraken meegemaakt. En die hebben echt gezegd van nou, dit staan we toe bezuinigen, want dat vinden we al heel lastig. En voor de rest is het echt onbespreekbaar. In het vorige kabinet was het makkelijker geweest. Die hebben het uiteindelijk de eindstrijd niet gehaald omdat ze heel veel ruzie maakten. Maar die zeiden wel van, nou we gaan dus die twintig commissies instellen om te gaan onderzoeken. Maar dan willen we eigenlijk het regeerrecord opengooien. En zijn er geen taboes meer? En gaan we kijken wat we moeten doen. Dat is in deze constructie een stuk moeilijker. Ja, en mag je dat een soort gijzelen noemen? En als je dat zo Noem, is dat een, inderdaad ook funest voor de economische ontwikkeling. Ja, ja, dat is natuurlijk de verdediging die hier bij minister Schippers ziet... maar ook bij premier Rutte. Hij zegt, voorlopig is het toch niet zo ver. Dit jaar gaan we het gewoon redden zonder extra bezuinigingen. En ze hopen natuurlijk dat de wordt, uh, Europese crisis wordt gekeerd... Aan de andere kant, daar hebben ze natuurlijk ook zelf de hand in. Hè? Want als hij naar Brussel gaat en keiharde afspraken maakt met alle andere regeringsleiders, zou dat het signaal kunnen zijn voor de financiële markt, oké, okay, het is nu klaar. Ja, maar dat kan je een grenzeloos optimisme noemen. Je kan ook zeggen, uh, weet je dat nog van dat orkestje op de Titanic? Ja, nou, dat, die vergelijking gaan we morgen zeker horen. En hij heeft natuurlijk ook uh, als fractieleider van de VVD uh, balken en de verweten dat hij eigenlijk de kop in het uh, zand stak. Nou, ik denk dat we dat verwijt morgen ook aan het adres van Mark Rutte gaan horen. Morgen dan zijn de algemene beschouwingen. Joost Villings, daarmee is een einde gekomen aan deze Prinsjesdag-uitzending. Vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. Men stond met huishoudtrappen en klederdracht langs de route. De koets kwam ongeschonden door Prinsjesdag heen. De fractieleden reageerden. De ministers legden uit. Tot zover Bert van Sloten en ik en Joost Vullings wensen u een goedemiddag. Na het nieuws van half vijf gaat de NOS gewoon door met het Radio 1-journaal met Tim Overdiek. En dan nog veel meer reacties en prinsjesdag. Dag. Dag. Radio 1. Het NOS-journaal. De Afghaanse oud-president Rabani is bij een bomaanslag gedood. Hij was voorzitter van de Afghaanse Vredesraad... die met de Taliban onderhandelde om een eind te maken aan het geweld in Afghanistan. Rabani kwam om het leven toen in zijn eigen huis een bom ontplofte. Hij was twee keer president van Afghanistan. Koningin Beatrix heeft in de troonrede gezegd... dat er komend jaar ingrijpend wordt bezuinigd... en dat de maatregelen alle Nederlanders zullen raken. Ook minister De Jager waarschuwde bij het aanbieden van de miljoenennota... aan de Tweede Kamer dat volgend jaar een zwaar jaar wordt. Het IMF heeft de groeiverwachtingen voor westerse economieën naar beneden bijgesteld. Voor de VS verwacht het IMF 1,8 procent groei, dat was 2,7. En de prognose voor de eurozone is verlaagd van 1,7 naar 1,1 procent. En Digi Notar is door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Het bedrijf kwam in opspraak omdat het overheidssites niet goed had beveiligd. DigiNota gaf veiligheidscertificaten af voor overheidsdiensten als DigiD. Hackers wisten DigiNota binnen te dringen en zo valse certificaten te maken. Daarop zegt de minister Donner het vertrouwen in het bedrijf op. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB, verkeersinformatie. Er staat wat minder file dan anders op dinsdagmiddag, 70 kilometer in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heeft het verkeer veel vertraging bij Knoop Muidenberg. Muiderberg. Er staat daar 5 kilometer. Staat een auto met pech die blokkeert de rechte rijstrook. Verderop is de file nog een stuk langer. Tussen Laren en Hoevelaken, 13 kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle, 6 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. En verderop tussen Knopend Hoevelaken en Nijkerk ook nog een 7 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd en bij Nijkerk is de rechte rijstrook dicht. Wie neemt straks mijn onderneming over?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 NOS Radio 1 met Tim Overdiek. Goedemiddag vanuit Den Haag. De koningin heeft gesproken en het kabinet zag dat het goed was. Nu mogen zij, de ministers, eindelijk hun beleid toelichten, verdedigen... en waar nodig nog scherper verwoorden... nadat de oppositie al dagen met kritiek op de regering had geschoten. We geven u vanmiddag de troonrede in hapklare brokken. Wilma Borgman duidt hier in Den Haag. De reden, de nota en links en rechts de discussie. Deze uitzending ontvangen we ook vicepremier Verhagen. De man die de economie moet aanzwengelen en dat in tijden van chronisch geld en in de woorden van minister De Jager van Financiën... met een opstekende storm in aantacht. Het Radio 1 tot half zeven vanavond. Het was een opmerkelijk contrast hier vanmiddag in Den Haag. De ernstige toon van de troonrede... en het oranje vlaggetjesfestijn langs de route van de Gouden Koets. Traditie van gisteren vermengd met de problemen van vandaag en van morgen. leden van de staten-generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. Kom op, kom op. Koningin in een parelgrijze Japon met bladmotief in drie grijze tinten... Eh, hebben we te horen gekregen. En ook de gouden koets is vertrokken. In de afgelopen jaren zijn ondanks de crisis massale werkeloosheid en sterke toename van het aantal faillissementen voorkomen. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg. Getrokken dus door acht paarden, zeven Gelderse en één Gronings. Het paard waarop de ruiten zit, dat is Bas. En dat is een heel ervaren paard. We zien hem nu. De Gouden Koets komt hier voorbij. U moet eventjes... Een beetje op de tenen geloof ik. Kunt u iets zien al? Nou, kan u ze bijna zien? Op een paar meter. Wat dan de prins die heeft het uniform uh, aan van de luchtmacht van het dorp vlieger. En prinses Maxima in een uh, zeegroen van crepe Sorchette Japon borduurd met glaskralen. Ik lees het even voor hoor. Doei. Doei. <lacht> Maxima en prins Willem-Alexander zwaaien deze kant op. Leuk.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 Nee, we de in. Hoorah. Hoorah. gejaagd voor de koningin, maar wellicht niet voor haar boodschap. Want kort samengevat, landgenoten, maakt uw borst maar nat. Dat zo was de boodschap van de troonrede dit jaar. De regering waarschuwt voor ingrijpende bezuinigingen... die iedereen zullen raken. Wilma Borgenman, je hebt naar geluisterd, gekeken, de tekst gespeld. De eerste troonrede van premier Rutte. Was dit ook een typische Mark Rutte-troonrede? Nou, er zaten zeker uh, hen herkenbare en breder geformuleerd... misschien geen Mark Rutte, maar vvd herkenningspunten in. Bijvoorbeeld de kleine en de krachtige overheid en dat mensen niet afhankelijk moeten zijn van de overheid... maar zelf uh, verantwoordelijkheid moeten dragen. Daar was de toon van Rutte duidelijk. Uh, dat geldt ook wel voor de mix van somberheid en optimisme... want uh, er komt inderdaad veel ellende op ons af. Maar de troonrede ademde ook wel een klein beetje optimisme... omdat de reden is voor vertrouwen, zei de koningin. Uh, maar Rutte heeft eerder, toen hij het nog niet zelf hoefde te doen... wel eens gezegd dat de troonrede meer moet zijn dan een boodschappenlijstje... waarbij uh, iedere minister drie regels krijgt. Volgens Rutte zou het een breed en visionair verhaal moeten zijn... En op dat punt heeft hij toch aan zijn eigen eisen niet voldaan, kun je vaststellen. Want de troonrede was vooral een um, financieel-economisch verhaal... waar alles wordt beoordeeld op de gevolgen die het heeft voor de economie. Buitenlands beleid, onderwijs zijn belangrijk vanwege hun invloed op de economie. Um, en wat dan opvallend is, wat er niet in staat... geen woord over de files en nauwelijks een woord over Europa. En wat men ook opvalt is dat een leider, wanneer hij aan het roer staat van een land of een bedrijf... bij een boodschap van somberheid ook hoop moet geven aan mensen. Heb, heb jij lichtpuntjes om de? Naar al die nou, Ik heb met een lampje gezocht en ik heb inderdaad met een beetje fantasie twee dingen gevonden. Uh, het ene is dat het kabinet wil uitstralen dat op de lange termijn dit beleid het enige is wat helpt. Uh, en het andere uh, positieve element is dat het kabinet wil uh, duidelijk maken... dat in vergelijking met andere landen het in Nederland helemaal niet zo slecht gaat. Uh, de afgelopen jaren is het vooral de overheid geweest die de crisis heeft betaald. Op die manier zijn uh, massale werkloosheid en veel nieuwe faillissementen voorkomen. De keerzijde daarvan is al die kosten die zijn gegeven. Uh, Terecht te komen in een staatsschuld. Dus de staatsschuld is veel te hoog en dat moet naar beneden. En dat gaat iedereen in de, in de portemonnee voelen. Het gekke is wel, dacht ik toen ik ernaar luisterde... dat het troonreden op het moment van uitspreken al achterhaald lijkt. Want die 18 miljard bezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren... die zijn al lang geen onderwerp meer van discussie in Den Haag. Zijn ook nauwelijks nog omstreden in de tegenbegrotingen... van oppositiepartijen. Integendeel, de discussie in Den Haag gaat zo langzamerhand... over de vraag of nieuwe bezuinigingen haalbaar en nodig zijn... en hoe het verder moet met Griekenland. Dat wordt al interessant in het licht van het feit dat we het te maken hebben natuurlijk met een minderheidskabinet. Um, was het ook te merken in de troonrede? Ik heb uh, voor de zekerheid de troonredes van de laatste jaren er even op nagekeken... om inderdaad te bekijken of dat verschil er is. Want er staat aan het einde van de troonrede meestal een soort uh, oproepje aan Kamerleden. Zo van, uh, de regering verheugt zich erop om met u te kunnen samenwerken. Deze keer inderdaad zit er een klein zinnetje in... dat je met een beetje goede wil kunt lezen als uh, typerend voor een minderheidskabinet. Namelijk het uh, zinnetje dat de regering uitziet... naar een open en intensieve gedachtenwisseling met de Staten-Generaal. En dat er samengewerkt kan worden aan breed gedragen oplossingen. En dan zit het hem natuurlijk in het woordje open gedachtenwisseling. Dat impliceert dat er ruimte is voor anderen dan de coalitiepartijen. En in het woordje breed gedragen. Dus ook gedragen door andere partijen. Open en breed gedragen is interessant. Want de afgelopen dagen hebben we natuurlijk van de oppositie heel veel kritiek gehoord. Terwijl het kabinet moest wachten tot de koningin ja. had gesproken. Zeker. Dat was de afspraak. Hebben zich keur aangehouden. Aan Hadden dus een achterstand goed te maken. Is dat ja. gelukt vanmiddag? Nou, ik denk dat ze het niet gauw meer zullen doen zoals deze keer. Uh, het was inderdaad oorspronkelijk de bedoeling om op vrijdag alle stukken openbaar te maken, zodat iedereen zich inhoudelijk goed op Prinsjesdag kon voorbereiden. Nou, we weten dat het al donderdag gebeurde door een fout. Uh, prompt waren de oppositie, fractievoorzitters, niet meer uit de media weg te slaan met hun kritiek op de coalitie. En we hebben wel Stef Blok gezien, fractievoorzitter van de VVD, ook Sibrand Buma van het CDA, die dappere poging deden om het beeld wat bij te buigen. Maar ja, zonder um, de kapitein op het schip, zonder Rutte en de Jager is dat lastig, dus ik denk dat het kabinet blij is dat het eindelijk duidelijk kan maken waarom dit allemaal zo moet. En de grote vraag is, Tim, of ze daarin zullen slagen in het duidelijk maken. Na vijf uur gaan we het horen als we ze allemaal aan het woord laten. Althans de selectie daarvan. Wilma Borgman, we spreken je na vijf uur. Dank je wel. Het WK-wielrennen in Kopenhagen. Giolippens. volgens mij, zou Marianne Vos bijna moeten arriveren met haar tijdrit. Ja, maar ze rijdt niet snel genoeg om hier een topplacering te noteren. Sterker nog, ze had zojuist bij het derde meetpunt de twaalfde tussentijd van allemaal en Dat betekent dat ze absoluut geen rol gaat spelen in de strijd om de medailles. En is dan is dat toch wel een tegenvaller voor Vos, die zoveel ja, de zinnen had gezet op dit WK. We zien nu trouwens wel tot groot enthousiasme hier van het publiek... een verbetering van de tijd van Clara Hughes schaatster dus die weer opnieuw is gaan uh, fietsen. En zomaar ineens uh, heel lang op die eerste plek stond uh, op dat podium. Maar uh, ze wordt nu zojuist uh, voorbij gestreefd in het uh, klassement, het eindklassement. Dat Tara Witten, een landgenote ook uit Canada, die maar liefst uh, 10 seconden sneller rijdt dan uh, meer dan 10 seconden zelfs dan Clara Hughes. Dat betekent ook weer dat Ellen van Dijk een plekje zakt in het uh, klassement. Dat zij dus uh, iets verder terugzakt, nu op de derde plaats staat. Maar ik vrees voor Ellen van Dijk dat dat niet gaat halen, want er komen wat snellere dames aan, want op het derde meetpunt snelste tijd van allemaal, gereden door Judith Arndt, de Duitse. Daarachter, vlak daarachter, ook nog Linda Willemsen, een Nieuw-Zeelandse. En van rijdt nog aan. Dat zijn allemaal vrouwen die misschien wel in de buurt gaan komen, zeker die Willemsen en Arndt in de buurt gaan komen van de tijd van Ellen van Dijk, die daarmee van het podium zal afduikelen. Dat is jammer voor haar, betekent dat we geen medaille pakken hier op dit kampioenschap van Marianne Vos, die nog steeds niet binnen is, die gaat het zeker niet redden, want die heeft nu al een veel te grote achterstand. En weet dus dan dat deze campagne teleurstellend geworden is. Zij zal het allemaal goed maken tijdens de wegwedstrijd van komende zaterdag. Even nog dit meenemen, want hier komt Lita Willemsen, de vrouw uit Nieuw-Zeeland en die gaat de tijd van Witten verbeteren. Nu gaat het door voor Claire Hughes ook. Het staat bovenaan, Witten op de tweede plaats... Clara zakt naar de derde plaats en inderdaad Ellen van Dijk... nu van het podium af, voorlopig de vierde plek voor haar. Vos nog steeds niet binnen. Zo dadelijk correspondent Lucas Waagmeester... over de omgekomen Afghaanse oud president Rabbani. Maar eerst de situatie op de Nederlandse wegen bij de ANWB Helene Geest... Het is druk rond knooppunt Hoevenlaken. Dat is te wijten aan twee ongelukken. Eén op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat daardoor tussen Laren en Amersfoort Noord 11 kilometer file. En op de A28 gebeurde ook een ongeluk van Amersfoort naar Zwolle. En daardoor staat er tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. In beide gevallen zijn alle rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Een aanslag in Afghanistan en niet zomaar één. In Kabul is het hoofd van de Afghaanse Vredesraad en oud-president Rabani vermoord. In zijn huis is een bom afgegaan en het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Eh, Rabani, die twee keer president was van Afghanistan, was op slag dood. Net als drie andere aanwezigen. Correspondent Lucas Waagmeester. Het is allemaal net gebeurd, hè? Was dit een heel gerichte aanslag op zijn leven? Ja, vermoedelijk wel. Een, uh, een zelfmoordaanslag zou het omgaan. Hij uh, uh, was inderdaad hoofd van. Uh, dat vredesinitiatief dat president Karzai in het leven heeft geroepen, en, en er komen nu steeds meer berichten uh, binnen: uh, dat hij op het moment dat de bom afging in gesprek was in zijn huis met uh, twee leiders van de Taliban. Uh, Nota bene, dat vredesinitiatief is erop gericht dat er gesproken wordt met uh, de gewapende oppositie in Afghanistan, dus ook met de gematigde Taliban. Uh, het zou niet de eerste keer zijn dat mensen ergens als gast op bezoek zijn en dan blijken een uh, zelfmoordbom bij zich te hebben. Dat is hier overigens nog niet bevestigd hoor, dat die aanwezige Taliban hier uh, dit hebben gedaan. In ieder geval een bom is afgegaan in zijn huis. Uh, er zijn meerdere mensen omgekomen. Ook de tweede man van de Vredesraad uh, heeft het niet overleefd. Dat is, uh, mag je gerust een behoorlijke klap noemen voor het vredesinitiatief van, uh, van president Karzai op dit moment. Maar ja, was Rabani echt de hoop op vrede op dit moment in Afghanistan? Ja, nou, dat is omstreden. President Karzai heeft hem aangesteld om die uh, vredesbesprekingen te gaan leiden. Maar uh, Rabani was ook een rechtstreekse uh, voormalige vijand van de Taliban tijdens de burgeroorlog in Afghanistan. Leidde de Noordelijke Alliantie, of een van de leiders van de Noordelijke Alliantie. Uh, hij had in zijn raad ook meerdere oud-strijders, warlords, opgenomen, mensen met bloed aan hun handen. Dus er was wel veel sceptisch vanaf het begin over de kans van slagen van die vredesraad. Maar ja, Um, uh, president Karzai bleef de Taliban altijd zijn broeders noemen... Hè? en uh, hij pleit al maanden voor vredesbesprekingen met dat deel van de Taliban dat daar uh, toch oren naar heeft. En los daarvan, uh, de dood van die Rabani kan wel degelijk tot echt onrust gaan leiden. Hoor. Hij is een heel belangrijk politiek figuur, een belangrijke leider... binnen de overblijfselen van de uh, Noordelijke Alliantie, uh, oppositieleider ook in het parlement. Dit is een groot politiek figuur uh, die de laatste tijd, sinds kort eigenlijk in ieder geval... Voor de bühne echt de weg van de vrede leek te kiezen. Dus dit gaat zeker, denk ik, tot de gevolgen uh, leiden in het uh, wankele Kabul uh, van vandaag. De weg naar vrede heeft twee stappen achteruit gezet met de dood van oud-president Rabbani. Dankjewel, Lucas Waasmeester. Dan het weer. Willemijn, Hubert in de studio. En heel veel snel, Willemijn, dan kan je melden hier een. Hilversum, heb ik een raam in de studio en ik kijk naar buiten, maar ik zie dan wel een bewolking. Geldt dat voor het hele land? Ja, dat klopt. Het is in heel Nederland toch wel heel erg bewolkt geweest, Tim. Er was af en toe wat zon, vooral in het oosten van het land. En uh, ja, als we het hebben over droog, dan was het in Den Haag volgens mij wel de hele dag droog. Maar in het noorden heeft af en toe wat licht gespetterd. En winderig was het ook in Den Haag. Ja, klopt, klopt. De ja. zon, gaan we die binnenkort wel weer zien? Ja, vanaf donderdag in elk geval wel, wel weer wat meer. Nou, morgen is natuurlijk woensdag. Dan hebben we nog te maken met de passage van een koufront En dat gaat gepaard met opnieuw veel bewolking... en ook dan weer wat lichte regen. Vooral dan morgen in het noorden en westen van het land. Maar daarna knapt het weer dus weer wat op. En de dagen erna komen steeds meer onder invloed van wat hoge druk... en wat rustiger weer en dus meer zon. En echt koud is het niet, hè? Nee, dat klopt. Want we zitten volgens de meteorologen van Weer Online... nu al een graad boven de normale temperatuur voor september. En met die naderende warme dagen... Van Aankomend weekend en ook daarna zou het wel eens... één van de warmste septembermaanden ooit kunnen worden. bij Hubert, dank je. <laughs> het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van het oliebedrijf Yukos. De Russische oliegigant ging in 2007 ten onder. En oud-directeur Michael zat eh, zit nu al ruim zeven jaar vast. Rusland, zo oordeelt het hof, heeft niet geprobeerd om Yukos kapot te maken. Maar het oordeel is tegelijkertijd wel dat Yukos volgens het hof de mogelijkheid is ontnomen om zich grondig voor te bereiden op de rechtszaak. Dat vraagt om uitleg van correspondent in Moskou, Kisja Hekster. Kisja, als we dan in termen van winnaars en verliezers gaan spreken, wie heeft hier gewonnen? Nou, beide partijen vinden dat zij de winnaar zijn. De advocaten van Youkos zeggen dat deze uitspraak een doorbraak is... omdat het Hof hen in het gelijk heeft gesteld. Het klopt, Rusland heeft uh, Youkos niet de mogelijkheid gegeven op een eerlijk proces. Maar als je het aan de Russische regering vraagt, dan zijn zij de winnaars... want de, het Europees Hof heeft niet geoordeeld dat dit een politiek proces is. En dat is waar uh, de Youkos-advocaten uh, zo van overtuigd waren. Als je het mij vraagt, mag Rusland heel blij zijn um, met deze uitspraak en denk ik dat Rusland de winnaar is van uh, dit, deze uitkomst van, de, van het Europese Hof voor de Mensenrechten. Heeft het toch geleid tot een aantal reacties uh, van, uh, op deze opmerkelijke uitspraak van het Europese Hof? Kiesje, hoor je me nog? Hallo? Ja, Kiesje, hoor je me nog? Nee, dat, dat, dat gaat niet meer lukken. Helaas, we gaan het straks opnieuw proberen. Gaan we weer terug naar Den Haag, waar we nu zijn? Want zoals op elke Prinsjesdag stonden er in Den Haag massa's publiek langs de route van de Gouden Koets. Koningin Beatrix en haar gevolg leggen twee keer ruim één kilometer af tussen Paleis Noordeinde en het Binnenhof. En meteen naar de balkonscène wordt alles weer afgebouwd. Zeg ook verslaggever Mark Robin Visser. Ja, en dan is het alweer voorbij. De dranghekken worden weer weggehaald, en ook de koninklijke borden worden weer uh, opgeborgen. Ja, eigenlijk Verkeersborden. Zo, ja. Verkeersborden, Verkeersborden, dat is E2. Dat zie hier, die mag gaan staan, eh, parkeren. En die mag gaan stoppen, dat soort dingen dus. Nou werkt ze nog, heren. Ja, en wat gebeurt er dan voor Paleis Noordeinde... nadat de koningin en de rest van de familie eh, van het balkon naar binnen is gegaan? Poseren voor het paleis. Om daar dan gefotografeerd te worden. Ik kijk even met u mee. Oh, het gaat goed. U bent fotograaf? Nee, nee, nee, nee, nee. Die mevrouw nam een foto van dat groepje en ik vond het een beetje sneu. Ik zei, als u er ook bij gaat staan... Dan maak ik een foto van u allemaal. Wat aardig van u dat u dat even doet. Oh, nee, dat is... Wie zijn jullie? U bent uit Indonesië? Ja, maar ik ben... En u bent allemaal non? Ja, ja, ja. Waar komt u vandaan in Indonesië? Indonesië, Java. Java. En ja. bent u nou speciaal voor de koningin gekomen? Ja, ja, ja. Ik ben zo, zo graag eigenlijk na het nou eindelijk. Veel plezier. Ik hoop dat de foto goed geworden is. Ja, ja, dankjewel. En uh, oranje boven, hè? Oranje boven, hè, lieve koningin. <laughs> En zij leven lang. We gaan terug naar Moskou en Alkisha Hekster. Ben je, kies je Ja hoor, helemaal. Want we hadden het over de uitspraak van het Europese Hof... voor de rechten van de mens... die enigszins in het voordeel van de Russische regering heeft geoordeeld. Een uitspraak in de zaak van het oliebedrijf Yukos. 2007 ten onder gegaan. En oud-directeur Ghodorkovsky zit al ruim zeven jaar vast. Je zei, het is een beetje een overwinning voor de Russische regering. Wil ik van je weten, hoe is er in het land... op die toch wel opmerkelijke uitspraak gereageerd? Nou, het ministerie van Justitie hier in Moskou liet ook al vrij snel na de uitspraak weten dat zij tevreden zijn met deze conclusie en dan nogmaals vooral omdat het Europese Hof heeft gezegd... er is geen sprake van dat het een politiek proces is geweest. En dat is inderdaad een opmerkelijke uitspraak. Want zo wordt er in het Westen vooral... toch wel naar de hele zaak, Godekovski en uh, Jukos... de ondergang van dat bedrijf, gekeken. Het feit dat het Hof dat nu zo hard zegt... zeggen de advocaten van uh, Jukos en van Godekovski, wil overigens nog niet zeggen dat het ook niet zo is. Want zij benadrukken dat het heel moeilijk te bewijzen is... dat iets een politiek proces is. En zij zien dus ook deze uitspraak als een overwinning, maar ik denk dat uh, de advocaten van Yookos uh, uh, in hoge beroep zullen gaan, want deze uitspraak is niet definitief, terwijl de Russische regering uh, blij zal zijn en liever zou willen dat het bij deze uitspraak blijft. En niet alleen dat, want die advocaten van Yukos zijn ook bezig met een schadeclaim. Hè, die ze hebben ingediend, Ik geloof het hoogste bedrag ooit, 81 miljard euro maar liefst tegen de Russische regering. Heeft het de Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook hierover iets gezegd? Ze hebben daar alleen over gezegd dat ze het nog niet tijd vinden om daarover te oordelen. Dat is natuurlijk inderdaad een gigantisch bedrag. 81 miljard, zet dat maar eens eventjes naast de bezuiniging in Nederland bijvoorbeeld... waarover nu in de troonrede gesproken wordt. Ze zeggen de tijd is nog niet rijp om daarover te beslissen. Wij willen het liefst dat de Russen en Joekos daar samen uitkomen. Er is dus wel vandaag gezegd, er is een grond uh, om een deel van dat bedrag... in ieder geval aan Joekos, toe te wijzen, want de Russische staat heeft... Uh, bijvoorbeeld veel te hoge belastingen geëist van Yukos heeft gezegd dat ze die onmiddellijk moesten terugbetalen terwijl dat bedrijf het op dat moment helemaal niet kon. Dus er is wel degelijk een basis voor een deel van dat bedrag. Maar de Russen zullen geen haast hebben om dat bedrag nu natuurlijk, ook al is het maar een deel daarvan, aan Yukos te gaan geven. Als ze er niet uitkomen binnen drie maanden, heeft Straatsburg nu geoordeeld, dan zullen ze op een laatste moment alsnog over dat beslag, bedrag beslissen. Ik heb geen vragen meer. Kies Hextaf vanuit Moskou. Dankjewel. Gewoon de Kopenhagen, waar Gio Lippers is voor het WK wielrennen. En Gio duurde lang, eigenlijk te lang voordat Marianne Vos binnenkwam. Ja, veel te lang hoor, want uh, ze heeft het ook niet gered. Ze heeft nog wel een uh, goed laatste stuk gereden. Ze is uiteindelijk, nou moet ik even kijken... want nu komt Emma Poeli binnen, die rijdt harder dan Vos. Dus is Vos geen negende, maar tiende geworden. Tiende plek dus voor Marianne Vos. En ik denk dat ze dat toch zelf een uh, zware tegenvaller vindt. Uh, Ellen van Dijk, de andere Nederlandse... die is uh, knap op de zesde plek geëindigd. Die zat Lang op een podiumplek, maar uiteindelijk hebben de echte sterke dames toch hun uh, beste voor het uh, einde bewaard. Met name dat laatste stuk, daar uh, hebben ze erg hard uh, gereden. Winnende de tijd hier gereden door Judith Arndt. De Duitse, nog nooit wereldkampioen geweest op de tijdrit. Wel wereldkampioenen op de weg in 2004 in Verona, zo lang al geleden alweer. En die Duitse die pakt gewoon hier haar allereerste wereldtitel. Nadat ze vorig jaar in Geelong al tweede was op uh, de tijdrit bij het wereldkampioenschap van de dames. Tweede Filmsen, derde Emma Poelie. Kijken we dus naar Ellen van Dijk op de zesde plek. Emma Janne Vos op de tiende plek. Een tegenvallen dus. We kunnen er niks anders van maken. Maar goed, we hebben de wedstrijd van zaterdag nog. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van Jaap Dirkmaat over de natuurplannen. Beste Mark Rutte. Soms denk ik, waarom zou je in dit tijdsgewicht leiding willen geven aan dit land? Leiding ook willen geven aan een, een minderheidskabinet... met een gedoogakkoord getekend door regelrechte populisten. Er is een crisis veroorzaakt door volstrekt mislukte bankmanagers. Losers die inmiddels straffeloos opnieuw bonussen... voor hun onvermogen en gaai gedrag ontvangen. Ondertussen moet jij snijden in alles dat wezenlijk is... en van kwetsbare waarde. Je moet de staatsschuld door het volk laten terugbetalen... Alleen aan asfalt en dat gevechtsvliegtuig mogen nog miljarden worden uitgegeven. Al het andere wordt gekaasgaafd tot het doorzichtig dun geworden is. Natuur en milieu, het milieu van ons en allen die na ons zullen komen, is het grootste kind van de rekening. Wordt aan natuur net zoveel op jaarbasis uitgegeven als aan kauwgom door ons volk. Nu gaat de begroting voor natuur praktisch naar nul. Is dat erg? Nou, ik zou willen zeggen, het is dom... Natuur en milieu vormen de enige basis onder het bestaan van de mensheid. 9 miljard mensen telt deze planeet binnenkort en er wordt nu al vier keer overvraagd. En wat doe jij Mark, met je kabinet? Je draait deze belangen nog verder de nek om. Maar goed, je bent nog maar net uit het ouderlijk huis en woont een paar jaar op jezelf. Misschien mis je een beetje het overzicht, maar moet je dan wel een land leiden in deze tijd die zo snel wegtikt? Alle berichtgeving op onze site met foto's, beeld en audio, .nl. Na vijf uur spreken we met bewindslieden. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken schuift hieraan in Den Haag. En na half zes spreken we met de vicepremier, Maxime Verhagen... die het beleid mag komen toelichten. Tot zo, na vijf uur. Vanavond, BNN Today. De situatie uh, is in ieder geval niet beter op geworden... ten opzichte van uh, een jaar geleden bezocht. Ja, dan, uh, dan heb je een groot probleem. Vanavond om half negen op Radio 1. Het lijkt alsof er steeds vaker gebeurt, zo'n zware ongeluk. De duels worden harder en ze knallen. Maar ze zijn ook helemaal niet meer bang voor elkaar. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.